Middernacht, het begin van zaterdag 24 september. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Bij de Zeeuwse politie heeft de telefoon rood gloeiend gestaan door een mysterieuze knal. Vooral mensen uit de omgeving van Vlissingen belden bezorgd om te vragen wat het was. Maar ook elders in Zeeland en in Noord-Brabant is de knal rond tien over tien gehoord. De politie heeft geen idee wat het was. Er zijn geen meldingen van branden en ontploffingen. Ook Defensie heeft geen verklaring. Op Twitter wordt gespeculeerd dat de knal te maken kan hebben met de Amerikaanse satelliet die op aarde neerkomt. Maar dat zal pas de komende uren gebeuren. President Abbas heeft namens de Palestijnen... het lidmaatschap van de Verenigde Naties aangevraagd. Volgens hem zijn alle pogingen om met Israël vrede te sluiten... tot nu toe op niets uitgelopen. En daarom is erkenning van de Palestijnse staat... via deze weg een logische stap, zei Abbas... in de Algemene Vergadering van de VN. Het verzoek is bij voorbaat kansloos, want Amerika zal zijn veto uitspreken. Volgens de Israëlische premier Netanyahu... kan er alleen een Palestijnse staat komen als er vrede is. Amerika, de EU, Rusland en de VN hebben Israël en de Palestijnen opgeroepen... om binnen een jaar een vredesakkoord te sluiten. In de Brabantse plaats Zevenbergen heeft de politie vanavond een man in zijn been geschoten. Hij was de agenten met een mest te lijf gegaan. Kort daarvoor zou hij in een huis in Zevenbergen zijn opa en oma hebben neergestoken. Waarom is het onduidelijk? De opa en oma zijn niet levensgevaarlijk gewond. Ook een politiehond is door de verdachte neergestoken. Het Zuid-Koreaanse elektronica-concern Samsung wil dat alle iPhones en iPads in Nederland uit de handel worden gehaald. Het begint daarom maandag een kort geding in Den Haag. Samsung is verwikkeld in een patentenstrijd met Apple en zegt dat in de iPhone en de iPad zonder toestemming vier essentiële Samsung-vindingen zijn gebruikt. Het weer vannacht op veel plaatsen mist die tot in de ochtend blijft hangen. Smiddag zonnig bij maxima van 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Drupsteen. Goeienacht. Uh, bijna iedereen krijgt het wel eens naar zijn hoofd geslingerd. Hè? Wat ben jij, een loser? Of mensen mompelen dat een beetje in zichzelf. Uh, volgens mijn gast van vannacht zijn we dan ook allemaal losers. Ze schreef een boek met die titel. Uh, en dan heb je losers in alle soorten en maten. Je hebt de liefdesloser, de boze loser, de winnaar die later loser wordt. En het boek gaat erom hoe je met het gevoel van dat loserschap omgaat... over de kunst van het verliezen. Dat is ook de subtitel, de ondertitel. Uh, dat boek komt uh, over een paar weken uit, begin oktober. En de auteur die zit dus nu al bij mij hier in k Wilma de Rek. Behalve schrijver, ook journalist bij de Volkskrant. Hartelijk welkom. Dankjewel. Um, we, we, we hebben twee dagen algemene beschouwingen gehad uh, in Den Haag. Wie mm -hmm. was nou in de Tweede Kamer de grootste loser de afgelopen dagen? Hmm, nou, dat is een goede vraag. Um, je zou denken, Job Cohen... Uh, Waarom zou je dat denken? Nou, als je bijvoorbeeld Lucky TV hebt gezien. Een, ja, filmpje, een wat, filmpje wat ja. enorm uh, veel bekeken wordt. Waarin uh, Cohen door iedereen wordt uitgejouwd En is hij echt degene die uh, enorm aan het kortste eind trekt. Ja. Uh, dat is gemonteerd, he? Het is gemonteerd, Het is was, nee, was niet op, echt een, een totaal nep filmpje, maar het speelt wel in op een, op een gevoel dat, dat er over Job Coher natuurlijk wel is. Ja. Uh, hij is niet heel krachtig uh, de, de tegen tekeer gegaan. Het dus niet, is niet de enorme opponent die Wilders op dit moment nodig heeft. Dus dat zou je vermoeden. Ik denk dat hij het toch niet is. Ik denk... Um, ik, vind, ik vind Mark Rutte eigenlijk toch wel de grote verliezer van die beschouwingen. En met hem dat hele giechelende vak K, wat, daar, wat daar toch wel een beetje gênant bij zat, vond ik. En hij is te verliezen omdat het wilde ze, uh, zei, doe even normaal? Nee, omdat het zo uit de hand is gelopen. Omdat hij hiermee nog weer... Uh, zijn imago is al een beetje, uh, ligt al een beetje onder vuur. Uh, hij moet al een beetje uitkijken. En dit soort dingen moet je, kun je er heel erg slecht bij gebruiken, denk ik. Op het moment dat er zoveel gebeurt, dat, er, uh, dat, dat de kredietcrisis weer tot grote hoogte stijgt. En, en bij ons zit de, zit de regering uh, giechelend en lachend en, en weet ze geen raad en weet niet goed hoe ze moet reageren. Ja, dat, dat, dat, ik denk dat dat uiteindelijk in de beeldvorming veel negatiever is dan dat beeld van, van Cohen die vrij machteloos staat. Ja. Terwijl Mark Rutte zoiets had van, ach, oh, daar moeten we niet zo moeilijk over doen. Zo erg is het toch allemaal niet en we blijven gewoon vrolijk doorgaan. Ja, ja dat is denk ik juist het beeld dat hem ook een beetje gaat opbreken. Het is, ik, hou er, ik hou er erg van als mensen luchtig en uh, relativerend uh, doen. Dus dat is, dat is op zich fijn. Maar ja, je bent wel de premier, je moet daar toch wel maat in houden. Op, op, je moet op, een, op, op, op dit soort momenten wel gewoon gezag uitstralen... En, en niet mee gaan doen met. Doe jij eens even normaal, joh. Dat, dat werkt natuurlijk toch niet. Ja, doe zelf even normaal. Doe zelf even normaal, ja. Het zijn... ja Nou goed, Mark Rutte, dus de loser. En dat is dus eigenlijk een winnaar die een loser geworden is, hè? Ja, nou ja laten we zeggen, hij is nog geen loser geworden. Hij is, uh, hij is onderweg. Hij is, ja, hij is onderweg. <laughs> het gaat nog gebeuren. Goed, dat, zijn, dat zijn trouwens de spannendste momenten. Dat zijn de mooiste momenten. Maar, maar, maar niet voor hem waarschijnlijk. Niet voor maar, maar, hem, maar voor ons toeschouwers als, als volger ja, is dat zeker. een heel mooi moment. Nou, Wilma de Rek is hier tot kwart voor één. Uh, als u uh, wilt, uh, uh, dan kunt u even naar onze website gaan. casaluna.ncrv.nl. Daar is meer te vinden over deze uitzending, maar ook over andere uitzendingen van Casa Luna. We gaan even luisteren naar het antwoordapparaat. Gisteren ingesproken door Colette van der Ven. Dit is de voicemail van Casa Luna. Klaas, Frank hier. Goedenacht. Bij jou is, uh, Wilma de Rek te gast. Schrijver van het boek Allemaal Loosers. Ze schrijft aan het boek. We stellen ons allemaal wel eens de vraag: kan ik de wereld wel aan? Heeft de buurman het niet veel beter voor elkaar? Ben ik een loser? Mijn vraag is: wanneer heeft Wilma Drek zich een keer een loser gevoeld? Ik ben benieuwd. Mooie uitzending. Dag. Ja, ik ben in ieder geval door de mand gevallen. Ik heb gisteravond niet geluisterd. Dat is wel duidelijk. Want Haha. dit was uh, niet Colette van de Ven. Maar Frank <laughs> Dumos. Hoe kan nou hij weer bij Maar goed, de vraag: um, ja, wanneer heb jij je een loser gevoeld? Oh, zo vaak. Voortdurend. Heel veel. Uh, het is, dat is denk ik wel iets wat iedereen ook herkent. Het is ook iets wat me is opgevallen in, uh, in het jaar dat ik uh, gesprekken heb gevoerd voor dit boek. Mensen heb geïnterviewd. Je komt eigenlijk niemand tegen die zegt, van ja, nee, dat losergevoel, dat, dat herken ik nou echt helemaal niet. Dat heb ik niet. Vaak zeggen mensen aan, dat aan het begin wel, want iedereen doet zich graag voor als winnaar. En iedereen doet stoer. En wij zijn heel erg bang om, om ons uh, zwak op te stellen of om, om onze kwetsbare kanten te laten zien. Maar als je mensen leert kennen of je praat met mensen door dan blijkt dat iedereen daar enorm onder gebukt gaat. En dat je uh, altijd bezig bent met die vraag. Doe ik het wel goed? Hoor ik er wel bij? Ben ik wel leuk genoeg? Lachen ze me niet uit? Ja. Vinden ze me geen loser? Het woord loser komt misschien niet zo snel in je gedachten op. Maar die onzekerheid, ik denk dat dat iedereen partij speelt. En nu Wilma de, Rick, want dat was de vraag. want dat Wa was de vraag. Wanneer heb jij je zo gevoeld? Uh, nou ja, de aanleiding voor mijn boek was een mislukte sollicitatie. Dus uh, op dat moment voelde ik het meest uh, concreet... Hoe, hoe het voelde om een loser te zijn. Uh, Je wilde ik had... weg bij de volkskrant. Nee, ik wou daar heel graag blijven. Ik wou daar zelfs hoofdredacteur worden. Oh, echt waar? Ja, het is niet te geloven. Ik, ik snap het nu ook niet meer, hoor. Waarom dat niet gelukt is? Nee, ik Toen wilde. <laughs> oh, echt waar? Lekker, <laughs> oh, een leuke baan. Ja, nou, goed. Daar hebben we het zo nog wel over. Um, nee, dat kan een hele leuke baan zijn. Ik wilde hem ook inderdaad graag. En, uh, uh, nou, ik ben het niet geworden. En uh, ik kwam met. Ik hoorde dat toen ik terugkwam van een film. En uh, toen ik thuis kwam, uh, zei ik tegen mijn zoons: Nou jongens, mama is het niet geworden hoor. Waarop de oudste naar mij toe kwam en me een dikke knuffel gaf en een kusje en zei van: Nou, mam, dat is alleen maar fijn, want dan ben je tenminste vaker thuis. Of vaak thuis. En de jongste die, die, die keek even op uit zijn Donald Duck en die mompelde, loser. En die heeft vanaf Ach. dat moment, het is een heel lief kind hoor, dus een schatje. Hoe gezet. lang heeft hij geen zakgeld gehad? Toen? Ja, hij, ik heb hem getuchtigd, ik heb hem onterfd en ik heb uh, wekenlang geen roerraadjes met spek meer voor hem <lacht> gebakken. Hij heeft, heeft het wel een week of twee uh, s ochtends herhaald, dus als ik dan binnenkwam om de gordijnen open te doen, dan hoorde ik uit dat bedje zo'n gemompel van, uh, hoi loser moeder. Dat was een, een act, maar het was wel grappig. Maar het, het leuke was, of het leuke, het opvallende was... Ik, ik vond het natuurlijk onzin. Ik vond helemaal niet dat ik een loser was. Er was een sollicitatie mislukt. Nou, die dingen gebeuren. Maar... Toch bleef er wel iets van hangen. Niet omdat hij dat zei, maar dat gevoel van ja, ik ben mislukt. Ik heb iets. Ik wilde iets doen en ik ben het niet geworden. Maar ik eerst had je dat gevoel niet en dat kwam toch later. Nee, dat kwam niet op zich daardoor. Dat kwam natuurlijk, ik had het niet gedacht. Ik had het gevoel gewoon toen, toen ik het niet geworden was, baalde ik daar toch wel meer van dan ik had gedacht. Ja. En niet zozeer omdat ik die baan niet had, maar omdat iets mij niet gelukt was. En, uh, en dat gevoel ken je niet zo. Dat, tuurlijk, Me nou ja, nee, maar dat. Natuurlijk, dat gevoel maak je je hele leven voortdurend mee. Maar op dat moment dacht ik uh, voor het eerst aan het losergevoel gevoel. Als een gevoel wat wel veel mensen zouden uh, herkennen. Dus ik dacht, ik ga me daar eens in verdiepen. Dit is een interessant fenomeen. En uh, als ik dat nu heb, terwijl, ja god, ik heb het verder allemaal reuze goed voor elkaar. Ik heb niks te klagen, ik moet niet zeuren. Toch voel ik me loser. Dan zullen andere mensen dat ook wel hebben. En misschien wel veel meer. Laat ik me daar eens in gaan verdiepen. Dus zo is het een beetje begonnen. En, en als je je erin gaat verdiepen, heb je dan snel een richting? Weet je dan precies waar je Helemaal moet zoeken? Helemaal niet. Nee, ik ben gewoon veel gaan lezen, ik ben veel gaan praten. Ik ben mensen gaan, uh, gaan interviewen voor dit boek. En uh, uh, die richting die ontstond wel een beetje. Um, uh, waar ik wel vrij snel achter was... Uh, was dat, dat mensen natuurlijk altijd zich wel losers hebben gevoeld. Dat het niet alleen maar iets exclusiefs van deze tijd is. Um, maar waar ik ook snel achter kwam, was dat het nu wel veel veel erger is, denk, denk ik tenminste, dan vroeger. Uh, door de manier waarop wij leven, de manier waarop we de maatschappij hebben ingedeeld... de, de ideaalbeelden die ons elke dag uh, vanuit alle kanten overspoelen... die maken, denk ik, dat wij snel het gevoel hebben dat we tekortschieten Als je kijkt wat er op televisie allemaal langskomt... als je kijkt uh, hoe, hoe, hoe, hoe tijdschriften, glossies, kranten... Wij ook, hè. Ik, ik werk zelf bij de Volkskrant, ik, ik doe er dus dapper aan mee. Wij van de media creëren natuurlijk voortdurend beelden... waar uh, anderen het gevoel van hebben dat ze daaraan moeten voldoen. Ja, maar wat dat, dat zijn dat voor pus. beelden dan? Omdat wij mensen mooier maken dan ze zijn? Ja, ik denk dat we dat op, op het uh, dat dat heel ongemerkt uh, doen. Ik noem in het boek een voorbeeld van... nou zo ik, ik zat een keer in alle handen te kijken. Het is gewoon een supermarktblad. Het is het blaadje van de Albert Heijn. Zelfs in zo'n alle handen... Daar is elke foto schitterend geanceneerd. Je ziet de prachtigste gedekte tafels. Hele mooie kindjes, hele mooie vrouwen, leuke jonge mannen. Iedereen is vrolijk, iedereen lacht. Uh, het is een en al getinkel en geklinkel. En intussen ziet het er net uit alsof het allemaal normaal is. Het moet, het moet een totaal willekeurig beeld lijken. Een, een snapshot die zo even in een tuintje is genomen. Dat is het natuurlijk niet. En ongemerkt denken wij allemaal dat we aan dat beeld moeten voldoen. Ik denk, ik denk dat we... Zo overspoeld worden juist inderdaad heel ongemerkt. We doen er ook zelf aan mee. We, uh, we zien dingen, die doen we na. We kleden ons leuk. Uh, we kopen de nieuwste spulletjes. We, we schaffen de nieuwste appjes voor onze iPad of, uh, of uh, iPhone aan. Je doet er op allerlei manieren mee. En, en vaak zonder dat je het ook echt in de gaten hebt. En daarmee, ik uh, bedoel dat is op zich niks nieuws. Maar daarmee creëren we natuurlijk wel een ideale wereld. Die niet echt is. En het helpt niet genoeg. Al die dingen aanschaffen, leuke kleren, kopen, mooie appjes. Voor nee, je. want er is altijd wel weer iemand die toch iets veel moois heeft. Iets veel leukers doet. Iets, iets, die het veel beter voor elkaar heeft. Uh, ik denk dat we weinig... Uh, tegen elkaar, we laten ons weinig zien zoals we echt zijn. Althans in het publieke leven, thuis wil je dat natuurlijk wel. Maar, maar het loserschap is dus iets relatiefs. Je meet je altijd af aan de buurman of aan andere mensen. Ja, het loserschap is iets puur relatiefs. Ik denk dat een mens, nou ja, de bestaagingen kluizenaars zijn er niet veel... maar een kluizenaar zal zich niet snel een loser voelen. Je voelt je een loser als je je minder voelt... dan, dan iemand bij je in de buurt of dan anderen om je heen. Maar, maar er zijn misschien ook wel mensen om je heen die het minder voor elkaar hebben. En dan voel je dus een winnaar. Dan voel je je weer een winnaar, zeker. Ja. Dat is heel verwarrend allemaal. Dat, dat, dat gevoel wisselt dus de hele dag. Ik denk het wel. Ik denk ook niet dat mensen zo voortdurend rondlopen... van nou, nu ben ik weer een loser en nu ben ik weer een winnaar. Is, is, dat geloof ik ook weer niet. Is dat wel een woord dat ook steeds vaker gebruikt wordt? Want bij jou in huis dus twee weken achter elkaar. Maar ja. horen we het op straat vaker? Ja, het is, uh, het is op scholen wel een woord wat je echt hoort. Het is natuurlijk niet een woord dat nu sinds heel kort bestaat. Het, het, het wordt al enige tijd uh, gebruikt. Maar het is wel een woord van nu. Wij zijn, uh, uh, dat schrijf ik ook wel aan het begin van dat boek. Uh, vroeger was de maatschappij verdeeld in winnaars en verliezers. Uh, je was je was een winnaar als je als je in een goed milieu was geboren of als je ridder was of als je weet ik veel. Als je het op de een of andere manier voor elkaar had, en je was een verliezer als je als je een horige was of je was een slaaf of je was, uh, ja, de maatschappij was zo zo ingedeeld en die tweedeling. Die, die bestaat niet meer, denk ik. Want dus, dat was wie, wie voor een dubbeltje geboren wordt... voor nooit kwartje. Je blijft verhaal. in het milieu waar je uh, opgroeit. Ja, ja, je had je rangen, je had je standen... en je hoorde ergens, je had inderdaad je bepaalde milieu. Nou, dat is uh, op zich heel fijn dat het is afgelopen. Alleen, wij zijn... Uh, in plaats van blij te zijn dat we daar vanaf uh, zijn... zijn we een, een soort nieuwe tweedeling gaan creëren. Niet meer in winnaars en verliezers... maar in winnaars en losers. En het is veel moeilijker... Maar wat is dan het verschil tussen een loser en een verliezer? Nou, dat, dat, het is veel moeilijker aan te geven juist. Daarom... Ja, hij zegt net al, je wisselt dus steeds in die rollen. Dat maakt het ook zo verwarrend. Van een verliezer kon je gewoon nog zeggen, ja, stakker is een slaaf. Die wordt als pauzenummer opgevoerd in het Colosseum in Rome. Dat is een duidelijk geval van verliezer. Ja, pech. Pech, vette pech. Ja. Vrouwen, zijn, die heb je toch ook vrij lang onder de verliezers kunnen scharen. Mijn, mijn, mijn soort is lang de soort van de verliezers geweest. Uh, dat was ook vette pech. Dat, is, dat bestaat nu niet meer. De scheidslijn tussen die winnaars en losers is inderdaad ook veel uh, moeilijker aan te geven. En is ook niet heel eenduidig. Je kunt niet besluiten, vandaag hoor ik bij die groep en daar blijf ik dus bij. Want je noemde net al even, uh, toen we het over Rutte hadden... het voorbeeld van de winnaar die later een loser wordt. Je kunt inderdaad heel goed de ene dag tot de soort der winnaars behoren. Ja. Neem Dominique strauss aan, En dan gebeurt er iets. En alles laast het om. En je bent een loser. Ja, je bent bijna president van uh, Frankrijk. Precies. En, en vervolgens zit je in de gevangenis. Ja, ja. Dat is ook wel een mooi. Ja, en dat. dat en dat. Ja, nou, laten we het daar straks maar over hebben. Okay. Want dat is een heel, heel wankel evenwicht, geloof ik ook mm -hmm. weer. En, en als je een winnaar bent, ben je daar ook de hele tijd bang voor dat je een loser wordt. Ja. Als, ja. als ik het goed begrepen heb. Even nog naar, naar um, die jongeren. Want die gebruiken dat dus vaker, dat mm -hmm. loserschap. Uh, zijn die er ook kwetsbaarder voor? Zijn jongeren uh, ja, nog banger om loser te zijn? Nou ja, dat, ik, ik ben geen deskundige op het gebied van jongeren. Ik, ik denk wel dat jongeren veel dat jongeren vrij onzeker kunnen zijn. Maar goed, dat is misschien ook iets van alle tijden. Dat was jij misschien vroeger ook toen je jong was. En, en, en ik misschien ook. Uh, maar jongeren beoordelen elkaar misschien wel wat meer op uiterlijkheden. Ja. En, en op, op, uh, hoor je er wel bij, ben je wel tof genoeg dan vroeger. Maar dat weet ik niet zeker. Maar, maar, maar, ik weet niet of dat nu echt iets... Het is niet zozeer dat, dat winnaars en losers iets van jongeren is. Het is meer, die kreet wordt wel door jongeren gebruikt. Loser. Het wordt als scheldwoord als wel gebruikt. Dat wil denk ik niet zeggen dat het exclusief voor die groep geldt. Dat geloof ik niet. Maar Wat ik wel in jouw boek gelezen heb... is dat, uh, dat kinderen, jongeren, tegenwoordig niet meer zo uh, gewend zijn... aan het omgaan met verlies, met tegenslag. Mm -hmm. ja, en, ja, dat was in dat een interview. Dat... Ja, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb voor het boek dus ook een aantal mensen geïnterviewd. En een daarvan was uh, de psychiater Frank Koerselman. Die uh, in Utrecht en in uh, Amsterdam werkt. En um, hij zei dat, hij had het over uh, het, het fenomeen koping. Uh, wat je in je leven uh, leert. Omgaan met tegenslag. En koping is omgaan met tegenslag. En uh, mensen die goed leren kopen, die, die staan sterk. Wat er ook gebeurt, dat zijn de mensen die als het dan eenmaal goed met ze gaat... Hij zei, hij noemde dat ook in het interview... de duvel schijt inderdaad, inderdaad op één hoop... want dan blijft het ook wel goed gaan. Die mensen die hebben een tijd mee en het lukt ze allemaal wel. En een tegenslag, want die hebben ze natuurlijk net zo hard als ieder ander... die weten ze wel te overwinnen. Daar gaan ze gewoon netjes mee om. Terwijl mensen die dat niet, niet goed kunnen... die weten zich geen raad en die... Uh... Ja. Ja, die storten in of, of uh, gaan in therapie of grijpen naar de medicijnen of. Uh... En in, in de opvoeding van, uh, van vandaag is het zo dat kinderen heel erg geprezen worden. Ik doe dat ook. Hè? Als mijn dochter een tekening maakt, dan denk ik, oh, prachtig mm -hmm. prachtige. Heb je nog nooit zo'n mooie tekening? Ja, nee, precies. Nou, de, ik, ik prijs. Want ik denk dat is goed voor de zelfvertrouwen. Maar nu heb ik verdorie in dat boek ja, weer het gelezen, het dat je ja, ja, dat, dat nee. toch niet goed is. Nee, je moet die tekening achterstevoren... Uh, je moet, uh, ja, je moet, ja. Nee, dat moet je helemaal niet doen natuurlijk. Gewoon meteen zo. Nee, dat... Echt ermee. Want ze moet ook met tegenslag leren omgaan. Ja, het was mijn vraag aan Frank Koerselman ook natuurlijk. Want ja. ik zei, ik heb twee zoons en die verwen ik tot op het bot. En dat doe ik dus heel goed, want daarmee kweek ik enorm veel zelfvertrouwen bij ze. En toen Iets keek te veel hebben die jongen. En toen, precies, die jou ja, nou ja, dat is dus wel het effect. Want toen keek hij hem me inderdaad meteen bestraffend aan. En toen kwam hij met dit verhaal. Het is natuurlijk niet zo dat je je kinderen, denk ik... Uh, in, door een bepaalde manier van opvoeden. Ik geloof het nou ook weer niet zelf. Dat je ze heel streng moet gaan aanpakken. En dat ze dan goed leren kopen. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het ontegenzichtbaar waar is. Ja, dat ze, dat ze inderdaad wat, wat meer uh, daarmee om zouden moeten leren gaan. Of dat het misschien handig zou zijn. Maar ik weet niet hoe je dat moet uh, realiseren. Ja. Daar gaat het boek gelukkig niet over. Nou, we hebben het over uh, die uh, <coughs> vergelijking. Hè. Je vergelijkt mm -hmm. jezelf uh, met, met anderen. En uh, ja, dan ben je loser of een winnaar. Um, nou, nou hebben mensen ook hele hoge verwachtingen tegenwoordig. Hè? Ze, ze, ze moeten van alles van ja. zichzelf. Ja. En, en als je daar niet aan kunt voldoen... Ja, dan ga je alweer. Ja. Ben, je ook, ben je ook een loser. Ja, nou ja, nou Dat is inderdaad waarom ik zeg... Uh, die winnaars en verliezers van vroeger... dat, dat was een wat overzichtelijker tijd. Wij, wij hebben nu al die ambities en al die idealen... Uh, we noemen net het voorbeeld even van wat er dan op televisie is. Dat, dat zijn uiterlijkheden. Ook op andere niveaus zie je dat mensen die eisen... maar steeds verder opschroeven... Eisen aan relaties, of eisen aan je werk, of eisen aan vriendschappen. Uh, dat moet tegenwoordig allemaal veel diepgaander en, en leuker en spannender zijn. Werk, ja, vroeger was werk iets, ja god, daar verdiende je je brood mee. Nu, nu is werk, is je identiteit. Is, uh, werk is voor heel veel mensen iets waar zij hun, hun uh, bestaan letterlijk aan ontlenen. Zij, zij zijn hun werk. Ik hoorde dat twee weken geleden van een collega van mij. Die, dat ging over iemand die, die, had, geen, die, die had een probleem op te werk en die had er geen zin in en die vond het allemaal niet leuk. En toen had iemand tegen haar gezegd. Weet je, zie het gewoon als werk. <laughs> en dat, vond, dat vond ik zo'n goede opmerking. Ik dacht, nou, dat is inderdaad wel heel nee, veelzeggend. Hopen, ja. ja, je kan inderdaad uren gaan lopen zeiken over een of andere klus. Of het is gewoon werk soms. Ja, het moet gewoon gedaan moet worden. Maar, maar dat zijn wij niet meer gewend. Wij kijken zo niet naar ons. Tenminste, ik, als ik, naar mijn, ik kan alleen over mezelf oordelen. Ja. Ik ook niet. Ik wil ook uit mijn wij werk het maximale. En, ja, je ja. wilt dat het allemaal leuk is en je moet er iets van leren en je moet er wijzer van worden en zo. En, nou, dat is toch wel wat anders, denk ik. Dan de mensen die vroeger gewoon lekker veertig jaar bij één baas zaten. En daar op zich tevreden mee waren. Ja. En dan nog één ding voordat we naar uh, muziek gaan. Oh, we hebben daarvoor, muziek. Oh, daar verheug jij je enorm, op, weet ik. Uh, maar uh, dat is namelijk dat uh, ik ook gelezen heb in jouw boek... dat het beeld dat we van onszelf hebben mm -hmm. helemaal niet klopt. Dat, dat... Ja, dat heeft dan weer te maken met, met, met dat ideaalbeeld. Dat bedoel je, of niet? Nee, nee, nee maar dat, dat, dat, dat wij maar een klein stukje van onszelf in de spiegel zien. Hè? Je hebt een beeld van jezelf, maar dat ja. is helemaal niet... Uh, dat, dat... Dat komt helemaal niet overeen met de werkelijkheid. Nou, je hebt een beeld van jezelf zoals je zou willen zijn. En je hebt een beeld uh, van jezelf zoals je denkt dat je werkelijk bent. En ik denk dat ze allebei uh, uh, niet kloppen. Je, zie, je ziet een vertekend beeld. Jij... Ja, het beeld hoe je wilt zijn, dat, dat klopt dat wel. is wel? Nou, nou ja, dat is wel duidelijk, maar dat ben je dus niet. Nee. Je wilt het zijn, maar je, je, je bent het niet. Geef het maar op. Dat is het, dat is het, het streefbeeld. Ja. <laughs> en het beeld dat je van jezelf uh, hebt. Ja, dus ik denk dat niemand dat goed kan schetsen. Uh, een van de mensen die ik interviewde zei... Van, je moet toch maar echt wel luisteren naar wat mensen om jou heen van jou zeggen. Want... Die zien het beter dan jijzelf. Is dat zo? Dat schijnt zo te zijn. En uh, dus dat is eigenlijk belangrijker, want ik dacht altijd dat het vooral belangrijk was dat je van jezelf houdt en dat je Ja, dat mag ook ja, wel, eigen... maar dat wil alleen niet, ze dat wil niet zeggen dat het beeld dan ook klopt. Maar je mag wel jij mag enorm veel van jezelf houden. Natuurlijk. Maar heb jij het gevoel dat mensen om jou heen jou beter kennen dan jijzelf? Nee, ik heb dat gevoel natuurlijk niet, maar Heeft niemand in? Nee, de... maar ik, heb het ik kan het best voor... maar dan heb je het over mensen die je goed kennen. Ik kan me inderdaad wel voorstellen. Het valt mij wel op als je, uh, als je met mensen zit te praten over jezelf. Wat, wat ik niet vaak doe, en jij misschien ook niet. Maar als wel, je het wel eens doet. Heel ja, ja, okay, <laughs> en wat valt jou dan op? A andere mensen. Klopt het wat ze over je zegt? Oh, dat die mensen over mij zeggen. Uh, nee, nee, soms niet. Soms wel. Ja, het wisselt. Nou ja, mensen komen toch vaak met dingen waarvan je dacht van, oh, dat, dat had ik nou echt helemaal niet in de gaten. Ik ben toch, uh, zo ben ik toch niet, maar zo ben je dan wel. Maar ik denk dan dat ze het gewoon fout hebben. Maar dat is dus niet ja, dan, waar. Dan, Jij bent nog een jaartje jonger, dan ja, denk ik. ik. Dat is een kwestie van leeftijd. Komt nog wel goed. Zullen we even muziek gaan luisteren? En dat, dat, dat is mooi. Dat is mooie muziek. En dat, dat is past, hele mooie muziek. Want uh, ten eerste is het van Elvis Costello. Dat ja. heb je meegenomen. Dat, dat vind ik al heel mooi. Maar het is ook nog een heel leuk liedje. En dat... Dat, dat is, vertel jij het eigenlijk maar. Nou ja, het is niet. Het is niet van Elvis Costello. Nee, maar die die zingt top. het wel. Er zijn duizend uitvoeringen van. En de bekendste is geloof ik van Billy Holiday. Ja, die ken ik. Die ken ik. Van, maar ja. Ja, die knerpt zo, dus. Maar die is wel mooi ook. Is ook ja. maar heel, Elvis heel mooi. Ook. Maar Elvis is nog mooier. En het is. Ik, ik, ik moet even spieken hoe het liedje heet. Het heet, het, is, het heet. Gloomy Sunday. Maar het is eigenlijk gecomponeerd door Shmorro. Nee, nou zeg ik het fout, Vazarnap. Dat is een haar. Ja. En ik spreek het hartstikke verkeerd uit, maar het is een heel oud lied, het is uh, in de jaren dertig uh, gecomponeerd en het heet al, heeft al heel snel de bijnaam zelfmoordlied gekregen, ja. want uh, er waren heel veel mensen die hier zo intens droevig van waren <laughs> of werden, dat ze inderdaad pleegden. en de componist uh, van het lied is uh, ook helaas uit het raam gesprongen, dus het is een treurig lied. Dat moeten we echt gaan draaien. Ja, echt ik draaien. zou zeggen: blijf gewoon in uw bed liggen. Dat is mijn advies dan. En het einde is. Ze hebben er, Wat volgens mij was dat in die Hongaarse versie niet zo, maar het einde is er later aangebreid ja, om, om ja, het iets het positiever stopt. te maken. Ja, he? Heel klein beetje. Ja. ja. Dus blijf zitten, luister tot het einde. Het komt het weer goed. Komt Komt ja, goed. Komt die Elvis. Dearest the shadows I live with are numberless Little white flowers will never awaken you Not with the black coach of sorrow has taken you angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining Gloomy with shadows, I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there'll be flowers and prayers that are said. I know. Let them not weep Let them know That I'm glad to go Death is no dream For in death I am caressing you With the last breath of my heart I, I will be blessing Gloom is Sunday Dreaming I was only dreaming I wake and I find you asleep In the deep of my heart Zij heeft het boek geschreven, dat boek dat over... Wanneer komt het precies uit? Hè? Volgende week. En het heet Allemaal losers met als, uh, als ondertitel... De kunst of over de kunst van het verliezen. Nou, we hebben al uh, een beetje uh, verteld waar het over gaat. Er zijn ook allerlei hoofdstukken die worden gewijd aan een bepaald type uh, loser. En daar gaan we even, even langs. We, no we nemen er even een paar uit. Mm -hmm. Zo heb je de aandachtsloser. Uh, dat... Uh, ja, daar, daar heb je het ook over de piramide van Maslow. Hè? Ja. Die, die vijf uh, gradaties waar mensen aan... Ja, hoe zeg je dat eigenlijk goed? Uh, dat zijn de, de vijf basisbehoeften van de mens. En Abraham Maslow heeft die, ik meen in 1948, 49... ergens in die periode op een, op een rij gezet. En uh, hij kwam op vijf belangrijke behoeften. Nou, dat zal ik niet allemaal opnoemen. Maar dat begint natuurlijk met gewoon de behoefte aan uh, een dak boven je hoofd. En kleren. Ja. En seks vooral. Voortplanting. En, nou ja, een, een bepaalde veiligheid. En op een gegeven moment, uh, de, de ene laatste uh, trap op de piramide. Is de behoefte aan uh, erkenning. Aan aandacht, erkenning, uh, status. Als aan die behoefte is voldoende, dan kom je op het topje van de piramide en dat is de zelfverwezenlijking. En ik zeg in, in dat hoofdstukje over de aandachtsloser... dat heel veel mensen dat topje nou net niet bereiken in deze tijd... omdat we allemaal zo enorm blijven hangen bij die ene laatste uh, uh, treden... namelijk het, het, het, het verkrijgen van erkenning en het verkrijgen van, uh, van aandacht. En um, dat, is ook, dat is volgens mij ook inderdaad echt wel een, een, een punt nu... een probleem nu waardoor veel mensen zich een loser voelt het wel dat het nergens op slaat. Omdat ze te weinig aandacht krijgen? Nee, omdat, omdat het verwerven van die aandacht... zoveel moeilijker is geworden dan vroeger. Ik denk uh, dat je, als je 50 jaar geleden keek... hadden mensen die erkenning en die aandacht... en die status uh, ook wel nodig. Maar die verkregen ze in hun eigen kring. Ja. Die, die hadden ze in hun eigen werkkring. Of je, je gaf les op een school... en je collega's vonden dat je het leuk deed of niet. En de kinderen in je klas vonden je een toffe juf of niet. Maar in ieder geval kreeg je daar je bevrediging uit. En uh, uh, nu... Is, is dat accent heel erg verschoven... en dat zie je op heel veel terreinen terug... naar het publieke domein. Wij willen allemaal nu in, in, in het publieke domein, in de openbaarheid... willen wij die erkenning verwerven. We willen er toe doen. We willen dat de hele wereld ons ziet. Dus niet meer dat kleine clubje om je heen. Maar dat kleine clubje is het toch ook nog steeds? Tuurlijk. Het is toch nog steeds fijn als je een populaire juf op school bent? Tuurlijk, dat is er ook nog wel. Dus het is, dit is allemaal heel generaliserend om, om, om een beweging te schetsen... die wel degelijk aan de gang is. Want uh, ik zat nu net, voordat ik hier naartoe reed... nog even naar Holland's Got Talent uh, te kijken. Oh, nee, sorry, de Voice of Holland. Um, uh, dat is natuurlijk ook weer een voorbeeld van, van een van de vele programma's waar ja. mensen maar aan mee willen doen om, om beroemd te worden, iedereen wil maar beroemd worden, de kastingmaatschappij ja dat is echt, uh, volgens mij is dat echt iets, iets uh, van, die term heb ik niet verzonnen hè. die, is, die is van een Duitse journalist, ja. journaliste, van wie ik de naam heel even ben vergeten, maar inderdaad uh, die heeft hem gespot en ik vind het wel een mooie term. Daarvoor ja. hebben we ook al allerlei andere termen gehad. Zoals de drama, democratie. En, uh, het is natuurlijk niet, dat is ook allemaal niet nieuw. Maar die hangt naar roem. En, en het feit dat die roem dan ook groot moet zijn... Dat, dat, dat, dat, dat hij in het publieke domein zich moet afspelen. Een burgemeester was vroeger in zijn dorp bekend. En daar was die man dan tevreden mee. Die, ja. die, die liep door zijn dorpje en die knikte eens wat minzaam om zich heen. En iedereen wist uh, wie die was. En uh, ik reed uh, in de taxi hier naartoe. En ik vroeg of de nieuwe burgemeester van Hilversum een beetje beviel. Want dat is ja. mijn uh, voormalige hoofdredacteur. Ja, de, <laughs> de taxichauffeur had geen idee wie het was. En die, maar hij had wel uh, op televisie keurig naar de algemene beschouwing gekeken. Daar wist hij wel. Dat vind ik heel typerend. Dat mensen, dus wat zich landelijk afspeelt, allemaal weten en ja. zien. Wat op tv is, op de radio is. Ik weet ook namelijk niet hoe mijn burgemeester in mijn Waar stad woon je? heet. Ik, ik woon in Culemborg. Oh, die heet. Wie, ja, je hebt ja. Dat weten mensen dus niet meer. En dat is denk ik wel echt het verschil. Het moet nu allemaal op die, op, op, op, in het publieke domein. Nou, daar wil iedereen bij horen. En Facebook-vrienden en zo. Facebook-vrienden. Die voegen echt iedereen toe. Die, uh... die voegen iedereen maar toe. Zitten we al gelinkt? Nee, ze willen het doen. Gaan we doen. Maar, nee, maar dat heb je. Of het, of we, dus, dat wordt het voorbeeld genoemd van, van een Twitter. Mm -hmm. Die dan uh, volgens kwijt kwijtraakt. En ze dan gaat Twitter twitteren ofzo. <lacht> of die gaat ze dan benaderen. Waarom vond je mij niet meer? Ja dat heb ik echt meegemaakt toen ik net op Twitter zat. <lacht> ben ik, dat ben, heb ik een paar keer gedaan. Bij een, een, een, een, een voormalige collega van de Volkskant. En het viel, die had ik een keer ontvolgd. Dat betekent dat je dus iemand niet meer volgt op Twitter. En ik kreeg echt een mailtje van waarom volg je mij niet meer? Ja. Toen ben ik er weer gaan volgen. En om even uit te proberen hoe het werkt... dan ben ik <laughs> elke keer zo na een week of zes of zo... ging ik er weer ontvolgen. En inderdaad kwamen ze weer. Ja, ik, dan denk ik van ja, het is toch wel... Uh... Dat was gewoon op de pesten, het is gewoon om te testen, dus. Het is een beetje raar dat mensen allemaal nu zo. Uh, ik doe er ook allemaal aan mee, hoor. Iedereen doet er aan mee. Dus het is niet, het is niet. Je uh, hebt ook veel aandacht nodig. Ik heb ook ontzettend veel aandacht ja? nodig. Ja, ik heb, heb je echt jouw... extreem? Van, nee, nee. Ik geloof het. Ja, ik denk dat ik niet veel minder of meer aandacht nodig heb dan uh, iedereen. Maar het wisselt toch heel erg per persoon. Ik heb ja. mensen die dat helemaal niet. niet dat zo, zo, zo erg zo? Ja. Het wisselt per persoon natuurlijk wel, maar er is wel een. Uh, ik denk dat de lijn wel, de lijn die je wel kan waarnemen, is dat. Dat er meer, meer vraag naar is. Hey, wat zijn nou beroemde aandacht-losers? Uh, um, politici hebben er nogal eens een handje van als ze, als ze weg zijn. Uh, nou, Hans Wiegel is bijvoorbeeld wel een goed voorbeeld. is iemand die dan de politiek heeft verlaten... en die echt merkbaar die aandacht mist. Ja. Niet, niet eens weg te slaan, uh, ontzettend Was blij is. De, als de, de grootste fan van WNL waarschijnlijk. Ja, ja. en nou ja, zo zijn er natuurlijk heel veel... Ik denk dat het inderdaad mensen die, die, die de aandacht gewend zijn... en die, die, uh, die een tijd lang in dat publieke domein hebben gefigureerd... en iemand waren en voortdurend gebeld werden voor interviews... Uh, en ineens merken dat, dat die aandacht afneemt. Je ziet toch wel vaak dat mensen er heel veel moeite mee hebben. Ja, mooie mensen noem je ook als voorbeeld. Omdat ik eerst lelijke mensen noemde. En toen dacht ik... Eigenlijk hebben mooie mensen het ook best moeilijk. Als, als je kijkt naar aandacht, nou ja, mooie mensen krijgen meer aandacht. En dat is allemaal, daar kunnen ze verder weinig noemen. Maar mooie mensen moeten al die schoonheid weer onderhouden. Dus dat, maar dat was meer een beetje. Een... Maar die zijn er ook misschien wel heel bang voor dat ze het kwijtraken? Die zijn ontzettend bang dat ze het kwijtraken. Tuurlijk, als je een bepaalde status hebt, schoonheid hebt, macht hebt, rijkdom hebt. dan raak je als de dood, uh, wat ben je als de dood om het kwijt te raken? Ja. Ja. ja. Dus die, die aandacht hebben we nodig. Uh, de angst om genegeerd te worden is heel mm -hmm. erg groot. Ja. Uh, wanneer worden mensen genegeerd? Hoe bedoel je? Ja, wanneer heb, wanneer heb je dat gevoel genegeerd te worden? Um, ja, dat, dat wisselt. Ik denk. Uh, die, je noemde net het voorbeeld van, van uh, Twitter, als iemand het. Iemand die dan net op Twitter zit en merkt dat niemand hem gaat volgen. Dat, dat voorbeeld noem ik ook ergens. Iemand die heel graag 200 volgers wil. En ja. Elke keer lopen er maar weer mensen weg, waardoor hij die 200 nooit haalt. En die voelt zich dan dood ongelukkig. Terwijl ja, het gaat over Twitter, dus het gaat nergens over. Toch voelt iemand zich dan ongelukkig omdat hij op dat moment ten onrechte het gevoel heeft dat hij genegeerd wordt. Ja. Maar goed, als je genegeerd wordt, dat kan, dat kan op, op alle niveaus en op alle terreinen. Als je, als je op, op je werk zit te praten met mensen en niemand luistert, en niemand luistert of er zit een groep je te lachen, jij loopt langs en ze stoppen ineens of dat zijn allemaal van die dat zijn denk ik allemaal momenten ja. die iedereen wel herkent. Ze hebben het over mij of ze hebben enorm veel plezier, maar ik zit daar niet bij. Ik hoor er niet bij. Ik denk dat dat wel. Dat zijn van die negeermomenten. Ja, we gaan even naar de, bo de boze loser. De boze loser, En dat ja. noem ik vast uh, even gelijk de, de voorbeelden. Anders Breivik bijvoorbeeld mm -hmm. hè, in, in, in Noorwegen. Tristan van der Vee. Dat zijn wel gruwelijke voorbeelden. Ja, want ik heb alleen de gruwelijke voorbeelden opgeschreven. Ik? Ja, ik heb er ook Ik heb Henk en, uh, Henk en Anja en Henk en Ingrid heb ik nog even. Ik dacht eerst Henk en Anja is fout, maar dat je nee, verklaart het later. Ja, zo heette ze de eerste. Anja was maar een maandje in beeld. En toen is ze ruw aan de kant gezet voor Ingrid. Het is, het is wel heel hard. En toen hoor. werd ze liefdesloser. Ja, <laughs> klopt. <laughs> Maar uh, waarom zijn Henk en Ingrid dan uh, losers? Nou, nee, ik, had, ik heb in dat hoofdstuk uh, een, een groep mensen geschetst en op één hoop gegooid, waarvan je denkt: die hebben toch helemaal niks met elkaar te maken. Uh, en ik heb dat toch gedaan, omdat ik uh, denk dat dat losergevoel um, ja, dat, is, dat is wel een belangrijk. Uh, een belangrijk gevoel dat, dat je ook op die groep kan toepassen. Mensen die zich uh, uh, verongelijkt voelen... tekort gedaan voelen, genegeerd uh, voelen. Als en dat, dat is de groep mensen die op wilde stemt? Nou, dat, dat, ik geloof dat je dat niet zo kan zeggen. Dat he, zijn want toch rekening Ingrid? Ja, Henk en Ingrid stemmen wel op Wilders... maar ze kunnen, heel veel mensen gaan helemaal niet stemmen uit die groep, denk ik. Ik denk dat er heel veel niet-stemmers uh, tussen zitten. Uh, types die denken van, het, het, het zal allemaal wel. Maar de, het zijn wel de mensen van de onvrede. Dus de, als zij met een grote groep zijn... En dan, dan, neemt, dan nemen ze als groep de, naam, de vorm van die onvrede aan. Ja. En waar, waarom zijn ze boos? Um, zij zijn boos omdat ze, denk ik... Ja, ja, dan ga je zo generaliseren, hè. Ik je nu Henk en Ingrid? Of, nee, nee de, of de, boze, boze losers. de boze losers. Ja, die, die zijn boos omdat ze inderdaad niet, niet erkend worden. Omdat ze niet gezien worden en niet gehoord worden. Het gevoel hebben dat ze, uh, dat ze, dat ze er te weinig toe doen. Ik denk, zolang mensen... Dus eigenlijk zijn het aandachtloosers bij wie het helemaal doorstaat. Ja. En die worden dan vervolgens heel boos daarom. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het inderdaad zo werkt. Nou, ik heb het niet helemaal zelf. Uh, ik noem in dat, in dat hoofdstuk ook een uh, essay van uh, Hans Magnus Enzensberger. Die heeft een uh, essay geschreven over de radicale verliezer. Dat is een soort. ...ontketende bo boze loser zou je zeggen. Dan kom je inderdaad bij de anders Breivik-achtige varianten. Uh, dat zijn mensen die, uh, uh, die zo doorslaan in hun gevoel er niet toe te doen of er niet bij te horen, dat ze inderdaad kunnen radicaliseren. Ja. Dat is de verklaring van Ensesberger voor dat gedrag van mensen. Hij heeft het toegepast op, uh, op uh, moslimterroristen. Hij zegt van ja, dat heeft allemaal niet zo heel veel met ideologie of met uh, religie te maken, maar veel meer met miskenning en met het gevoel van verlies. Ja. En ja, Misschien ja, we worden we een beetje afgeleid door het geluid daar ja. in een andere ruimte. Geen dus daar ga, gaan we nu wat aan ja. doen. Um, en wat, waar de, wat daar ook bij staat is dat die mensen ook roem zoeken. Mm -hmm. Door zo'n gruwelijke daad te doen, ja, bijvoorbeeld. Het, het speelt een rol. Ik, had, ik heb de filosoof Paul Kobbe uit Tilburg geïnterviewd. Die, toen hadden we het over, uh, over Triestan uh, van de Veen en wat er in Alfa aan de Rijn was gebeurd. Hij zei dat speelt toch een rol. Uh, het is, het is, het is een, je haalt krantenkoppen met zo'n vreselijke daad. En uh, het kan niet anders dan dat dat bij die mensen een rol moet je hebben leest gespeeld. Het niet maar meer. Je, nee, maar je weet, je weet, het is natuurlijk altijd heel gevaarlijk om over dat soort dingen te gaan. Uh, uh, om, om te gaan zoeken naar verklaringen. Terwijl je dat bij die mensen niet meer weet en niet meer kan navragen. Dus het is allemaal speculatief. Maar het, het speelt wel een rol, denk ik. Ja. Gaan we even naar de liefdeslooser. Ja. <laughs> ja is mooi, Moeten we, dan, we hadden eigenlijk daar een muziekje voor, bedacht. Ja, zouden we zouden er eigenlijk. Ja, een... ja, gaan we dat niet redden? Jammer. Nou, een heel klein stukje dan maar. <laughs> Omdat je de zoom zuurt. Oké. Okay. Loser. <laughs> is, staat hij klaar of niet? Of doe ik nu? Oh, ja, cool. wat, wat is dit dan? Jolien. Jolien. Een heel Hè? mooi, mooi liefdesloosje nummer. Maar niet van Dolly Parton toch? Nee, het is niet van Dolly Parton. Dat is ook een het, maar is, maar. het is, van, Het is van Dolly Parton, maar dit is een uitvoering van Jack White, van de White Stripes. Ah, okay. Maar ik weet niet of we hem kunnen, als we hem niet kunnen horen, dan... Uh... Ja, ja oké. Okay. Dus oh, we is er al om, om. Okay. Jolien, Jolien, Jolien, Jolien. Ja, was dit al genoeg? Ja, nou ja, je hoort hem even heel erg kreunen ja, dat gaat, Want dat is het liedje van Dolly Parton, dat gaat natuurlijk over dat zij zegt tegen hem van... je bent veel mooier dan ik en misschien wel leuker en zo. Ik je precies. zou mijn man zo kunnen afpakken, maar doe het doe alsjeblieft, het alsjeblieft niet, want niet, want ik kan, ik kan nooit meer van iemand anders houden. Jack White legt net iets meer ja. ironie in, denk ik, dan Dolly. Maar ik geloof dat Jack White trouwens ook een oprecht bewonderaar van Dolly Parton is. Dus misschien is het helemaal het is, niet ironie. Dat is ja. leuk, ja, ja. Nou ja, goed, het is, het is natuurlijk een prachtig. Uh, uh, het is een vreselijk lied. Hè? Als je dat echt zou gaan zingen. van uh, Je bent heel mooi, maar pak hem vooral niet af. Want, ja. Uh, ja, dat, ook al kun je hem afpakken, ook je hem, doe, het, doe het, niet. het niet. Want jij kan toch iedereen krijgen. Volgens mij ben je dan vrij... Dan ben je wel een beetje treurig bezig. Ja, dan ben je dan een, een behoorlijke liefdeslooser, een looser, denk ik. Ja. ja, lijkt me wel. Maar andere liefdesloosers. Jan Wolkers is een liefdeslooser. Jan Wolkers is alleen een liefdeslooser In wat hij heeft gedaan met, met, met, met Olga hè? Uit, uh, uit Turks Fruit. Ik noem dat stukje omdat hij in, de, in zijn brieven aan Olga... Die zijn uh, vorig jaar uh, uh, uitgebracht... Um, zij heette in het echt geen Olga, maar Annemarie Nauta. En um, Wolkers was uh, hartstikke verkikkerd op haar. En, uh, uh, maar, maar heel klemerig en heel bezitterig. En uh, uh, die draafde daarin zo door dat toen ze op een gegeven moment... aan tafel s'avonds zat, de chance heeft hij er geloof ik na het eten... helemaal kort en klein geslagen en toen is ze ook bij hem weggegaan. Dus het ging mij om, het ging mij om dat bezitterige, om dat klemerige van die man uh, in, in die relatie. Ik dacht van nou, dat is toch ook wel een... Loserachtig trekje wat je ja. niet zou moeten hebben. Ja. Liefde is natuurlijk niet dat je iemand opeist en kort en klein slaat of die. En lijkt handig. De, onhandig, grootste, de grootste losers, zeg jij, dat zijn niet degenen die uh, bedrogen worden of bedriegen, maar dat zijn degenen die altijd maar boos blijven of haat blijven. Ja, of, of want als je bedrogen wordt, ben je natuurlijk absoluut geen liefdesloser. Of, en, en als je nou bedriegt. Ja, verlies je wel even. In je nou, je verliest wel letterlijk, maar je bent absoluut geen loser. Uh, de, de losers in de liefde zijn volgens mij degenen die vraakzuchtig blijven, of die uh, inderdaad jarenlang hun, hun ex blijven achtervolgen met narigheid. Of die proberen om, om het via hun kinderen te spelen. Of ik denk dat ik mensen die via hun kinderen, die hun ja. kinderen inzetten om, ja. om dingen met hun en ex uit te stellen. Ja, ik, dat vind ik wel de echte allertreurigste losers ja. die er zijn. Dat, dat vind ik ja, echt dat heel erg. Dat is kwaadaardig. Ja. Maar zo zijn er wel veel. Er zijn heel veel mensen die toch niet. Op een gegeven moment moet je, moet je inderdaad boven jezelf zien uit te stijgen. En, uh, het, het is niet anders, maar dat, dat gebeurt dus vaak niet. Ja, Ik ga nog weer even door. Ja. Uh, want we moeten er toch vrij snel doorheen. Hè. Het boek is dus 300 <laughs> pagina's bijna. Dus er wordt veel meer over verteld. Maar ik wil even naar die, die winnaar die een loser wordt. Mm -hmm. He, Dominique Strauss-Kahn noemden we net al. Ja. ja, die man die dreigt president van Frankrijk te worden. En zat vervolgens in de bak. En, en komt ook niet meer echt als winnaar terug, waarschijnlijk. Nee. Nee, winnaars die later loser worden, dat is een, uh, voor de toeschouwer een aantrekkelijke categorie. Um, want mensen zien niet graag winnaars, eigenlijk. Eigenlijk houden wij helemaal niet zo van winnaars. We houden niet van mensen die, die de macht hebben en die het heel goed afgaat. Dus we vinden het ontzettend fijn als zo iemand van zijn voetstuk dondert en, en eindelijk weer een van ons wordt. ja. Terwijl we er wel bij willen horen. We willen erbij horen. We lopen er knikkend en likkend. En als we slijmend... zo iemand op Facebook ja. in ons rijtje hebben. Ja, nou, Iemand die rijk is en beroemd is of ertoe doet. Dat willen we heel erg graag. Maar dus stiekem? We zijn er, Ja, we zijn er heel dubbel in. We zijn daar zo hypocriet en als de pest. We vinden zo iemand uh, heel fijn. We willen in zijn buurt, we willen meegloriëren. Want daarmee straalt zijn winnaarschap een beetje op ons af. Worden we zelf ook misschien wel een klein beetje een winnaar. Maar eigenlijk vinden we inderdaad, op het moment dat hij omlaag blazigt... dat hij zijn verdiende loon krijgt en dat hij weer gewoon een van ons is. Ja. Wij, wij en reageren zijn daar voor voor. Hè? Ja. Die, want, en, en bovendien kennen zij ook altijd weer iemand die rijker of slimmer. Of, Precies. Uh... En zij zijn uh, ook nog eens de hele dag bezig met het handhaven van die winnaarstatus. Daarom zeg ik ergens in het boek dat zij natuurlijk per definitie losers zijn. Omdat ze de hele dag zo druk bezig zijn met die winnaarstatus. Uh, en doen uh, hoog te houden? Nou ja, god, het is een beetje gechargeerd. Maar ik denk dat je... Ik, ik denk zo'n Dominique Strauss-Kaan en een andere types... Uh, die, uh, dat zijn natuurlijk mensen die op een gegeven moment geen leuk, normaal ontspannen leven meer leiden. Ik denk als je echt machtig bent en je staat echt, Berlusconi, god zal die man nou nog een, een leuk leven hebben. Ik, los van dat het Houdt om een allerlei van andere het moment redenen. dat je er vrij van waarschijnlijk. Ja, dat is waar. Hij zal zichzelf ook nog, wel, uh, nog altijd als een winnaar definiëren. Maar ja, je weet nu al, bij Berlusconi weet je, weet je nu al dat dat mis, dat gaat een keer helemaal mis. En we hadden het allemaal al veel eerder verwacht. Het is nog niet gebeurd, maar het gaat nog wel gebeuren. En die, die eindigt dan triest in een hoekje. Ja. met misschien nog één of twee jonge meisjes om hem heen... om het leed te verzachten, maar het is toch een beetje treurig. Ja, het is behoorlijk treurig. Behoorlijk treurig. Dan gaan we naar de conclusie. Hè? Conclusie ook in het boek, want, mm -hmm. want ja, uiteindelijk uh, is het, is het uh, een troostrijk boek... als je het gevoel hebt een loser te zijn. Want je leest in ieder geval dat iedereen een loser is, dat is wel fijn. En, en, en toch uh, ook een kleine handreiking uh, uh, om ermee om te gaan, want... Uh, het hoofdstuk 10 gaat over de loser die uh, omleert gaan met Ja, die zijn loserschap overwint. Ik ja. had daar eerst van gemaakt, want hoofdstuk 9 is de winnaar die later een loser wordt. En toen dacht ik, dan wordt hoofdstuk 10. Tien... Ik zit naar de klok te kijken, maar het gaat nog wel hè. Dan wordt hoofdstuk 10 de loser die later een winnaar wordt. Maar dat is natuurlijk juist niet, dat is niet goed, want dat, daar moet je niet naar streven. Dan, dan blijf je in die, in die tredmolen van uh, ik wil een winnaar zijn, ik wil een winnaar zijn. Het gaat erom dat je je loserschap overwint. Dat je het. Uh, dat je het inderdaad accepteert. Dat iedereen momenten van loserdom of van losergevoel uh, meemaakt in zijn leven. Dat dat er allemaal bij hoort. En bovendien dat iedereen dat heeft. Ik denk dat het heel veel zou schelen als je, als je merkt en ontdekt... Uh, dat het een universeel gevoel is. Ja, maar kan je dat overwinnen? Kan je, kan je zo met die tegenslagen... om? Leren gaan dat je ze inderdaad relativeert en denkt het hoort erbij. En ach, morgen is het weer een andere dag en dat komt vanzelf weer goed. Ja, ik heb er nog geen truc voor gevonden. Want ik had eigenlijk eerst uh, willen besluiten met nog een elfde hoofdstuk met uh, tipjes en trucjes. En, uh... en jouw eigen grote successen op het <laughs> <Precies>. overleven. <binnenkomen. laughs> en zo bent u nooit meer een loser. Ja. Maar ik ben erachter gekomen dat dat toch allemaal niet, uh, niet werkt en niet helpt. Ik denk dat uh, het, het is niet een gevoel is wat je zo af kan zetten. Het, het scheelt al heel veel als je weet dat het bestaat. En als je weet dat het heel. Uh, Alomtegenwoordig is. En dat, dat je het eerder het... meegemaakt hebt. meer ja. of meer bewust. Ja. ja, maar als je het mechanisme herkent. Als je gewoon inderdaad weet van ja, dat, dat, dat heb ik dan nu. Maar dat, dat gaat wel weer over. En uh, morgen voel ik me weer heel anders. Ja. Dat ik, als ik, alleen als om... ik moe ben bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan voel ik me een veel grotere loser dan wanneer ik ja. lekker iets het is natuurlijk heel nou, Dan had bij de, de tips liggend. moeten staan gehad tijdens mijn bed? Dat had er zeker bij gemoeten. Ja, nee, blijf had wat langer liggen. Of blijf langer liggen. Nee, maar het hangt. Inderdaad, het, het, het is heel grappig dat je dat zegt. Maar het hangt natuurlijk heel vaak van dat soort hele kleine dingen af een opmerking die je verkeerd uh, uh, interpreteert of... Uh uh, je staat bij de slager en iemand dringt voor... en die ja. doet net of hij jou niet ziet staan. Dat is een heel domlulig klein voorbeeld... maar zelfs zoiets kan je al het gevoel bezorgen. Ja, we gaan misschien nog zo even doorpraten... Uh, ja. maar ik moet even wat dingen zeggen tegen de luisteraar. Om te beginnen noem ik even de website... kceluna.ncrv.nl. Daar kunt u van alles vinden over het programma... ook over deze uitzending en dus ook over Wilma de Rek. Uh, en uh, zometeen komt hier de hoorspelkern... en dan om twee over één is Kceluna weer bij u terug... en dan uh, ga ik met u in gesprek... En wat ik graag wil weten is, wanneer voelde u zich een loser? En hoe bent u met dat gevoel toen omgegaan? Heeft u het ook overwonnen, dat zou mooi zijn. Hoe heeft u tegenslagen verwerkt? Hoe heeft u leren relativeren? En ontdekt dat verlies en pijn nou eenmaal bij het leven horen? Als u daarover mee wilt praten, dan kunt u bellen 0800-1121. 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl. Casaluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, kan dat naar hashtag Casa Luna. Ik weet eerlijk gezegd niet uh, precies hoe lang we nog hebben. maar um, Ik heb geen idee. Nee, is ja, daar dat ook niet daar dreigend 0.4452 dat... staat? Oh, ik denk dat de hoorspelkern vandaag wat korter is. Dus we kunnen, oh, we, we kunnen okay. nog even door. Um, want uh, dat, dat loserschap dat, dat kun je dus overwinnen. En de vraag is natuurlijk, ben je daar wel dichterbij gekomen? Heb jij zelf wel uh, het gevoel dat jij uh, er iets aan overgehouden hebt? Dat je er iets van geleerd hebt? Ik heb er heel veel van geleerd. Maar ik heb er niet van geleerd, denk ik zelf... Uh, uh, ik heb, ik, heb, ik heb geen trucs geleerd hoe je je geen loser meer hoeft te voelen. Dat niet. Maar ik vond het ontzettend leuk om erachter te komen... dat het, dat het al zo lang bestaat. Uh, ik kwam... Ik kwam uh, als je bijvoorbeeld gewoon... als je prediker leest, om maar iets te noemen... dat, dat is natuurlijk een en al losergevoel. gevoel. Dat is een en al... Bijbel. In de Bijbel. Dat is lucht en leegte. Lucht en leegte. Is en het is, het is allemaal totaal, de totale zinloosheid... en de droevenis die daarvan afdruipt... en die ook nog eens heel mooi is opgeschreven. Uh, dat heb je bij een hoop uh, filosofen... Uh, vind je dat ook terug? Uh, Blaise Pascal in de 17e eeuw. Dat is iemand die ontzettend mooi over het gevoel van verlorenheid. Dat de mens kan overvallen. Alsof hij ergens op een uithoek is gedumpt. En het maar moet uitzoeken. Dus, dus ik, ik vond het erg. Dat vond ik een leerzaam aan. Dat ik erachter kwam. dat het, dat het, uh, dat het echte oerloze gevoel. diep in ons allemaal zit en altijd heeft gezeten. De ja. mens is, is opgezadeld met een menselijk tekort. En uh, hij is zijn hele leven bezig om vanuit dat tekort zichzelf te vervolmaken. Uh, kennis te verwerven of uh, vaardigheden te verwerven. Ja. Dus dat vond ik er uh, troostrijk aan. Ja, ik vond, sowieso, ja ik, ik vond dat ook. Ik zat me wel te vragen, voor wie heb je het nou precies geschreven? Want het is ge inderdaad geen, het is geen zelfhulpboek. Nee, absoluut niet. Het is, nee. Wat, wat, wie heeft er nou voor? Ik heb het aan? geschreven voor iedereen die zich zo nu en dan wel eens een mislukkeling voelt. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen uh, is. Die zich af en toe... Die zich, die zich wel eens een mislukkeling voelt. En ik maar denk maar dat dan we... om, om, om inderdaad dat gevoel te krijgen van anderen hebben het ook? Of, ja, om, of, om erachter om... te komen hoe universeel het is. En hoe, uh, hoeveel mensen er last van hebben. En aan welke uh, losertypes, uh, welke wij onszelf hebben aangedaan in, in, in deze tijd. Dus dat zijn die aandachtslosers die je noemt. En, uh, of die we eerder hebben besproken. En aan welk loserschap je eigenlijk niks kan doen. Dus ik heb het geprobeerd een beetje in kaart te brengen. Van, nou, dit hoort bij de mens. Dit hebben wij onszelf aangedaan. Ja. Met dat laatste deel kun je stoppen. Dan, dan, dan, dan, dan word je je een stuk opgewekt ervan. En dat eerste deel, het loserschap, blijft inherent aan de mens. Wij blijven allemaal losers. En waarom is het leuker om over losers te schrijven... dan om over winnaars te schrijven? Dat is niet per se leuker, maar o, ik had al een keer over winnaars geschreven. Maar is dat niet leuk? Ik heb toevallig hiervoor met, met Pieter Broertjes samen... een uh, serie uh, interviews met leiders gedaan... Mensen als Johan Kruijf en, en uh, Rijkman Groening en ja. uh, Ben Verwaaien en allemaal leidinggevende belangrijke types. Dus de winnaars hadden het al een leuk. beetje gehad, maar dat was inderdaad ook leuk. De losers zijn wel interessanter, denk ik toch. Ja. Eigenlijk en wel. Daar kan ik me in ieder geval beter in herkennen. Mooi. Dus voor, voor mij is het leuk. Heel goed. Wilma direk, nogmaals uh, bedankt voor je komst naar Kaaseruna. Of nee, niet nogmaals, ik had het geloof ik nog niet gezegd. We gaan er nu tussenuit voor de hoorspelkern en zijn dan iets na een bij u terug met Kase Luna. Tot zo. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu, jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Millennium Deel 1. Mannen die vrouwen haten naar Stiek Larsson, een hoorspel van de NTR. Aflevering 10. Rassendiscriminatie, antisemitisme, nazisme... Als het zowel sinister als volslagen idioot is... dan staan de wangers vooraan. Met name Harald. Een leven lang haart hij zijn broer Henrik... omdat hij ooit een Joodse vrouw trouwde, Edith. Als die Blomquist een beetje schrijven kan wordt het een pracht hoofdstuk in zijn kroniek over de familie Wangen. Hendrik ontmoet Edith op zijn twintigste. Hij wordt er door het concern tijdens de zomer van 1941 in het handelskantoor te Hamburg gestationeerd, bij ene Herman Lobach. Op 10 juni breekt er, zoals Hendrik dat zegt, de pleuris uit. Warm. Een nieuw gezicht? Ik ben uh, Suzanne. Wat wil je drinken? Doe mij maar een biertje. Huh? Een biertje voor meneer Blomquist? Sorry? Ja. Nou ja, je gezicht is niet helemaal nieuw natuurlijk. Je kop is elke dag op de tv. Ah. Is die hier altijd zo verrekten koud, Suzanne? Je hebt pech.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 Het is <laughs> zo koud. Moet ik een geweer meenemen tegen de wolven? Dat is niet nodig, schat. Ik zou alle wolven, beren, linksen en Veelverraten vrijgeven. Wanneer kom je? Vrijdagavond, oké? Okay? Jongeman? <laughs> ik kan niet wachten. Kom, kom eens hier? Michael. Hallo, jongeman. Kom eens even hier. Isabella Wanger.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 Maar ik denk dat het een ongeluk was dat zo'n simpele verklaring heeft... dat we ons zullen verbazen als we ooit het antwoord zullen horen. Zo, daar zitten we weer. Lisbeth Zalander op bezoek bij Niels Bielman. Goed, om je te kunnen begeleiden als curator... moet ik nog het een en ander met je doornemen. Een financiële zaken hebben we gehad, onze toezichtstelling... het psychologisch profiel, dat is even zien. Goed, Lisbeth, je seksleven...